Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Goedemiddag, ik ben Dien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge denkt nog niet dat we op de piek van de nieuwe besmettingsgolf zitten. Het gaat te slecht in de ziekenhuizen, zegt hij tegen RTV Rijnmond. En dat belooft niet veel goeds voor januari. We zullen op 12 januari zullen we zeggen hoe we vanaf 19 januari verder gaan. Uh, maar we zullen echt nog wel een tijd lang met maatregelen geconfronteerd worden. En tegelijkertijd is daar ook een hoopvol deel van de boodschap. Want we beginnen namelijk ook in die eerste week van januari met vaccineren. En de Daarom heeft de minister ook nog een soort van kerstboodschap. Ik weet wel dat 2021 een mooier jaar wordt dan 2020. Een man van 21 uit Utrecht is opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteravond op de A2 bij Nieuwegein. Een vrouw van 20 uit die plaats kwam om het leven. Meerdere mensen in een auto sloegen op de vlucht en de man werd later opgepakt. Bij een vrouw van 78 in het Zeeuwse Kapelle is heel zwaar vuurwerk door de brievenbus geduwd. Toen ze de gang in wilde gaan omdat ze dacht dat er op de deur geklopt werd, ontplofte de Cobra 6. Er is flinke schade in de hal. De vrouw raakte niet gewond. In meer dan de helft van de verpakkingen zit meer lucht dan product, heeft de de Consumentenbond uitgezocht. En dan gaat het niet alleen om zakken chips, maar ook om bijvoorbeeld vaatwastabletten van Sun. In een doos passen er 80, maar er zitten er 22 in. Dat is vooral niet goed voor het milieu, want er is meer verpakking voor nodig. En Er staan vandaag niet alleen rijen bij de bakkers en slagers voor de kerstdagen. Ook voor de deur van commerciële sneltesten staan mensen te wachten. Ze willen wat zekerheid voor de kerstdoor en wat een staafje in de neus. Nou, omdat uh, mijn schoonvader volgende maand 100 wordt. En we willen zeker weten nou ja, dat we gezond zijn en dat we hem niet gaan aansteken. Gisteren of weer gisteren hebben we bericht gehad dat we zaterdag bij iemand op visite geweest en die uh, was dus positief getest. Dus we willen toch nog wel even naar mijn moeder. die in een uh, bejaardenhuis woont. Dus dan doen we dit. Nou, helemaal zeker weet je dit niet. Met een test weet je alleen. of je op het moment van de test corona hebt of niet. Het weer, het wordt vanmiddag op steeds meer plekken droog. De zon kan er ook nog even bij komen. en het wordt een graad of 7. Morgen, mix van wolken en zon. Aan de kust kan een bui vallen. Het wordt dan zo'n 6 graden. ZFM, verkeersupdate: verkeersupdate.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 Let me tell you about it Maybe you're the same as me Let me tell you about it well, Let me tell you about it Ik zei net al even tegen mijn enthousiaste sidekick hier in de studio. Ik heb, uh, ik heb de hele middag zitten wachten om dit nummer te spelen. Het is ook een heel lekker nummer. Het hij is, ging uh, opeens heel hard inderdaad. Wat, wat? Ja, hij <laughs> ging uh, hier in de studio even wat harder inderdaad. Welkom bij het laatste uur van 2020 dat is onder controle. Cool, ja. Met het nummer 0 van Imagine Dragons vliegen we dit nummer in. Dit nummer, dit uur in. En uh, ja, leuk dat je nog steeds luistert. Uh, laat straks zeker weten van, wat je van de uitzending kon, uh, vond. Dat kan via mijn sociale media en natuurlijk via ZFM Stanford zelf. Uh, maar wij maken deze uitzending voor jou als luisteraar... en hopelijk ook de wat jongere luisteraars... naar deze zender te trekken. Uh, met uh, deze twee uur die we eraan besteden. En ook dit uur staat er weer bomvol van... Zometeen meteen spelen we een quiz. Sociaal afgestemd voor jullie. Dus uh, wees niet bang jongens. Jullie weten echt wel wat over 2020. Nou, we nou. Gaan we dit jaar niet liever gewoon even in de vergetelheid... Uh, nou ja, er ja, ja, is, geno is genoeg is gebeurd. Dus je kun, de vragen moeten altijd gesteld worden. Hè? Dat leer je wel dat bij waar, journalistiek. Ja. Uh, uh, we bellen ook nog met Marike van Jongerenwerk Zandvoort. Uh, en uh, zij heeft een mooi initiatief om de meest kwetsbare jongeren... ook deze, in deze lockdown uh, niet te vergeten. En richting het einde hebben we het nog een beetje over wat we verwachten... qua entertainment, om van 2021 toch echt een beter en leuker jaar te worden. En dan als laatste hebben we nog een mooie boodschap voor jou als luisteraar. Een bomvol uur. Laten we maar snel beginnen met deze klassieker... Uh, ingebracht door uh, de meneer die recht tegenover me zit. Ja. <lacht>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 That is when I say, oh, yes, yet again, can you stop the cavalry? She was at home for Christmas Bang, that's another bomb on another town while are and Jim have tea If I get home, lift up to I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop. I will stop the cavalry. At home for Christmas. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Mary Bradley waits at home. She's been waiting to years long. Wish I was at home for Christmas. Stop the Cavalry van uh, Jonah Louie uh, hier op ZFM Zandvoort. In de kerstuitzending, speciale eindejaarsuitzending 2020 onder controle. Leuk dat je nog steeds luistert. En wij gaan even iets uh, ja, om de kennis op de proef te stellen. Want ik nodig mijn, nodig mijn sidekicks hier natuurlijk niet zomaar uit. Ze moeten ook wel wat weten van 2020. Om die touwtjes ja, van dit jaar dus, uh, echt uh, stevig in handen te krijgen. We gaan even een quiz spelen. Dat ging, verging mijn sidekick Lucy vanmiddag uh, heel goed af. Dus ik hoop dat jullie dat kunnen evenaren. Uh, we beginnen bij uh, Gijs. Dan ga ik Joëlle en dan ga ik Mike. Uh, en dan gaan we gewoon even tien vragen langs over 2020. Allereerst Gijs. Hoeveel weken waren de scholen gedwongen gesloten in de eerste lockdown? Een, een, gok, een gokje. Um, even denken. Dat was in maart, toch? Ja, dat was al dus, meteen in maart. Ja. Ja. Tot en met ergens. Dus dan, ja. En dat was echt het de, ja de, de, de, de, de denken Want dat heb ik zelf ook. Want zelf ben ik natuurlijk ook dan. Hm. Eh, Vast af, zeg maar. Maar ik had ook examens. Eh, volgens mij was dat tot uh, iets van zes weken of zo. Z zes weken. Ja, dan, dan zit je er dicht in de buurt. De scholen waren vanaf eind maart, inderdaad... of midden maart moet ik eigenlijk zeggen, tot 11 mei gesloten. En werd er online les gegeven. Voor de middelbare scholen geldt het nog iets langer. En ook voor de uh, hoger onderwijs nog veel langer. Maar de scholen waren in zijn algemeenheid... gingen weer voor het eerst open op 11 mei. En er kwam in een totaal van zeven weken uit. Kijk, Dus nou. ja, deze geef ik gewoon mee. Een puntje Gelukkig voor jou. Maar, uh, yeah, ja. Vooral, welke unieke wet is er in Schotland onlangs aangenomen? En als eerste land ter wereld werd deze dan ingevoerd? Nou, toevallig wist ik dit. Want ik heb hier toch wel over gelezen... Uh, en dat vond ik ook heel speciaal dat ze dat gingen doen. Want het ging over men menstruatiesproducten. Dat eigenlijk die vrouwen die gewoon gratis kunnen krijgen in Schotland. Ja, ja, inderdaad. Er zijn in Schotland namelijk meisjes en vrouwen die door geldgebrek... geen toegang hebben tot deze hygiënemiddelen. Uh, ook iets voor Nederland? Nou ja, ik denk het wel. Want er zijn genoeg mensen die, waarvan ik het ook hoor. Bijvoorbeeld mensen die zwervende zijn. Die ook niet tot deze spullen kunnen komen. Of mensen die uh, bij de voedselbank zitten... En dat is toch wel een soort van, eigenlijk wordt het gezien als een luxe product, maar dat zou het eigenlijk niemand zijn. Nee, precies. Nee goed. Dan gaan we naar uh, vraag 13. Heel goed, het gaat nu al goed. Uh, zijn we bij Mike aangekomen? Ik heb voor jou de volgende vraag: uh, wat hebben Australische wetenschappers onlangs ontdekt uh, langs, langs de kust? En uh, ja, de, de, de, ja, ja, geen ja. idee. Ge ge geen flauw idee. Nee, u niet meer mee. De, de, de... <laughs> Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nou, dat is, uh, dat, dat, dat, dat is een nieuw gigantisch koraalriff. bij okay. Great Barrier Riff. Goed nieuws, denk uh, ik. Ja, die staat natuurlijk ook wel onder druk vanwege allerlei klimaatveranderende elementen. Maar daar is nu dus een gigantisch nieuw koraalriff ontdekt. Uh, dus dat, dat, dat uh, moet dan ook weer in kaart worden gebracht. En natuurlijk zoveel mogelijk behouden worden, zou ik dan maar zeggen. In het noordelijke gedeelte daarvan is een vrijstraand rif van wel 500 meter hoog ontdekt, en op 40 meter onder het zeeoppervlak. En zo'n anderhalve kilometer breed. Nou ja, ik vind anderhalve kilometer al best. Uh, ja. Nee, dat is een beetje aanstellen. Ik wilde zeggen, dat vind ik ver om te lopen. Maar dat, <laughs> dat uh, of nee, of het het is op zich al wat doen, denk ik. Anderhalve ja. kilometer, anderhalve meter. We gaan ja. door. Ja. Als, uh, als, als echte jongeren in deze uitzendingen moet dit ons niet ontgaan zijn. Met welk uniek, kwam, met welk uniek plan kwam GroenLinks in hun concept verkiezingsprogramma met betrekking tot jongeren? Uh, ja, dat was... Dat moet ik weten, want mijn vader... die, uh, die zit ook bij GroenLinks in de gemeente Tijningen. Hoi, pap. Uh, <laughs> hello, en, uh, exposed? Nee, grapje. Nee, uh, dat was inderdaad dat, uh, dat iedere 18-jarige... Uh, 10.000 euro kreeg. Ja, klopt. Voor, ja, voor, voor studie of scholing. En vanaf 23 jaar mag dit dan vrij besteed worden. Eerst was dat nog niet een bepaalde... leeftijd aangekoppeld van vanaf wanneer... ze dat vrij konden besteden. Maar dat hebben ze nu duidelijk gemaakt... in een wat definitievere programma. Uh, Joëlla? Uh, welke anderhalve meter campagne gebruikte Zandvoort afgelopen zomer? Ja, ja ik kom niet echt uit Zandvoort. Dus ik heb eigenlijk geen idee. Ja, heb je, Weet je iets van de campagnes in Zandvoort? Dat, dat begint altijd met Beach4. En uh, deze zomer brachten ze dan in het leven Beach4Sharing. En ja, de meerdere bekende hashtag is ook Beach4Amsterdam. Maar ja, daar zijn wat luisteraar luisteraars, denk ik, niet zo heel blij mee. Een, uh, een samenwerkingsverband tussen gemeente, ondernemers en Sandwoord Marketing leidde ertoe dat er diverse maatregelen werden genomen. om de zomerse gasten op een luchtige manier te wijzen. op de anderhalve meter samenleving. Blauwe lijnen door het dorp en gele visjes op, ja, op de iets, stoep. Nee, daar heb ik gewoon iets van meegekregen. Dat is iets waar ik iets van mee heb gekregen van deze lijst. Nou, wat goed. Dan, dan gaan we even naar jou. Presso. En dat is misschien alweer. Uh, welk land was in juni al corona-vrij en heeft dit tot nu toe. Nog volgehouden. Dat is, het, het is een eiland. En de vraag die ik net uh, aan je stelde... dat ligt er dicht in de buurt. Um, dit heb ik wel een beetje gehoord. Nieuw-Zeeland. Ter Schelling. Ja, helemaal goed. Ter -schelling. Ter, -schelling. Ter Schelling. Dat zou ook dat wel mooi goed. zijn. Gewoon, een heel wat een heel eiland gewoon in quarantaine. Of ja, Zielen. dat is wel gebeurd. Ja. Schiermonnikoog was ook Serieus? de laatste ja, in Nederland. Ja. Die, uh, oh. dat, uh, er was nou, veel nou, los voor de aanpak uit. van uh, premier Arden. Zij nam in een vroeg stadium van de uitbraak... zeer strenge maatregelen. Ja. Zo werd het land hermetisch afgesloten van alle buitenlanders. Uh, voordeel: het is een eiland. Uh, maar alsnog, het is en blijft gewoon een hartstikke welvarend land. Uh, alleen inwoners mochten terugkeren na een quarantaineperiode. Maar is het ook niet zo dat. Uh, ik weet het niet meer zeker, maar is het ook niet zo dat deze premier ook nu uh, in de verkiezingen echt uh, massaal heeft gewonnen? Maar haar partij de leuke partij had... Zij heeft weer gewonnen, ja. Zeker. En die partij had gewoon aan zichzelf genoeg zetels... voor een meerderheid. Dus die hoeft geen coalitie te vormen. Oké, dat is ook wel interessant. Maar dankjewel voor de extra... Maar die hebben dat wel goed voor elkaar gehad. Gewoon in één keer... Goed voor elkaar inderdaad. Jij ja. ja, ziet het nu in Engeland natuurlijk ook gebeuren... maar dat is weer voor een later uh, bespreking. Ja, uh, uh, welke speciale muzieklijst... Afvalen. Welke speciale muzieklijst is er afgelopen zondag... 20 december op ZFM uitgezonden... in het kader van Pride at the Beach... de wintereditie? Ja, ik uh, moet ja. eerlijk zijn... deze wist ik niet... maar die is mij ingefluisterd. Dat is de ZFM Rainbow Top 51. Ja, en dan... Oh. Uh, jullie vragen je allemaal af waarom dan een top 51... Dat ja. vroeg ik mij ook af tot afgelopen zaterdag toen, uh, toen Roy Dongen hierover vertelde in uh, Goeiemorgen Zandvoort. Uh, of nee, dat, dat was alweer twee weken terug. Ja, kijk, ik ben helemaal de tijd kwijt. Uh, de 51 verwijst namelijk naar de 51ste verjaardag van de Stonewall. De Stonewall-rellen moet ik zeggen. Deze vonden in juni 1969 plaats in New York na de ontruiming van een homobar, de Stonewall, uh, door de politie. Na jaren geweld en intimidatie door de politie... vochten de bezoekers dan eindelijk terug. Dat was in 1969. En sindsdien is het natuurlijk onwijs veel veranderd... wat betreft de lbti acceptatie ook in Amerika. Uh, de afgelopen vier jaar is daar niet heel veel aan uh, uh, vooruitgekomen. Maar goed, dat is ook weer iets om later te bespreken. Uh, ja. Vraag 18. Joelle, welke Nederlandse oorlogsfilm is een dag voor de lockdown in december... in première gegaan en moest daarna dus alweer... Uh, het doek sluiten. En het, uh, Een tip: het is, een, uh, het is inderdaad een oorlogsfilm. Ja, nou, deze wist ik toevallig, want uh, ik zit bij Kastingbureau en dan zie je dit soort dingen wel eens langskomen. Ja. Uh, dat is de slag om mijn schelden. Uh, ik heb het trailer gezien en het ziet er echt heel mooi uit. Spectaculair. Ja, ik wil die ook zien. echt zien, maar de bioscopen zijn dicht. Ja, ja. <laughs> mensen, heftig. Mensen doen de bioscoop open alleen al voor deze mooie Nederlandse ja, en productie. En, uh, <laughs> ja, precies voor de lockdown <laughs> ging je dan in de première en hopelijk gaat deze dan. 19 januari helemaal doordraaien ja, in alle bioscopen in Nederland. 20 januari is dat dan trouwens, want de lockdown is natuurlijk tot en met mijn verjaardag. Nou goed, vraag Verstelig. 19 dan. Groot uh, Mike, welk vaccinbedrijf tegen COVID-19 kwam als eerste met een tegenvaccin? Uh, met een dekking van minimaal 90%. Dat is dat ook diegene die nu uh, al is goedgekeurd? Klopt. Pfizer. Pfizer. Nou, heel goed. Heel goed, heel goed. Ja, wat goed, jongens. Ik wil bijna een effectje erin gaan doen, maar wat goed. Ja, Oké. Okay. Nou, kijk, we hebben gewoon onze gratis jingle, jongen. Dat, dat, dat is mooi. Uh, de laatste vraag, en die stel ik eigenlijk even... wie het eerst dan het antwoord geeft. Wat is de nieuwe nummer 1 van de top 2000 van dit jaar? Ja, dat weet ik. Dat is, weet uh, jij dat? Ja. Dat is uh, Rollercoaster van Danny Vera. Prachtig, natuurlijk. En, ja. uh, en uh, nog even over, om uh, over artiesten te hebben... Uh, ook een andere artiest. Dat is namelijk Taylor Swift. Die heeft veel muziek uitgebracht dit jaar. En uh, ja, Mike. De meest geluisterde artiest van jou is... in ieder geval. Van, van tweede half jaar sowieso, ja. Zij heeft uh, in de zomer een album uitgebracht. Folklore. Toen goed. ook al een duet met Bon Iver. Die veel uh, in de goede smaak is gevallen. En dan bracht ze onverwacht afgelopen tweede week van december ook ineens ja, weer een weer album uit. evermore uit. uit. Ook, gewoon ook een het, CD, Een ja. volledig album. Twintig uh, nummers of uh, weet 15, ik wat. 15, volgens mij. Ja. Met twee bonus op de CD. Kijk. De CD is, wel, uh, is ook al in huis. Twee hele bonusnummers. Ja, ik, het ik heb nog steeds voort. niet geluisterd. Ik maak die CD oh. er binnen en ik heb het niet geluisterd. Dus misschien is het wel... Nee. Maar ik denk dat het wel goed is. Ja, ik heb het ook niet geluisterd. Maar Taylor Swift is ook niet echt mijn stel. Nee, dus, okay. Nee, nou, ja. dat het kan in ieder geval. Hè. Ja, absoluut. Uh, Ze die heeft dan ook onder meer dit uh, nummer gemaakt. En uh, dat nummer heet Champagne Problems. En die vond ik wel toepasselijk of zo om te draaien nu zo richting het einde van het jaar. Door November flush and your flannel cure. This dorm was once a madhouse. I made a joke, well, it's me. ...en ik heb hier in ieder geval, uh, twee fans met mij in de studio zitten. Voor het nummer Champagne Problems... Uh, ...hier op ZFM Sandwoord in het uh, programma nog steeds natuurlijk... 2020 20 onder controle. Leuk, we gaan zo meteen het laatste uh, half uurtje in. Dat half uurtje beginnen we met een interview met uh, Marieke Louise van... Uh, ...van uh, Plus.Zandwoord, jongerenwerk Zandwoord. Die hebben we, haar hebben we zo meteen aan de telefoon. En dan bespreek ik graag met jullie ook, mijn sidekicks... ...en met haar natuurlijk, haar initiatief... ...om jongeren in deze tijd ook niet te vergeten en... Uh, hoe het jaar 2020 voor ons was en hoe we er ons doorheen hebben geslagen. Nou, dat klinkt heftig, maar dat is het ook best wel. Een serieus gesprek uh, zometeen uh, met, een, met een boodschap... Uh, ook van uh, Marike daar dan uh, voor de jongeren in 2020... en uh, voor een beter pers perspectief voor volgend jaar. En uh, we draaien nog even een muziekje... en dan zijn we zometeen terug met dat interview dan hier op Zet Antwoord. Goed dat je luistert. Hier is uh, Céline Dion met uh, Happy Christmas... War is over. Dit prachtige nummer van Celine Dion op ZFM Zandvoort. Zijn we aan het tweede half uur van het laatste uur van 2020 onder controle. Dat was een ingewikkelde zin ja. uh, aanbeland. Uh, happy Christmas war is over Celine Dion. En inmiddels is aan de andere kant van de uh, lijn aangeschoven Marike. Maar je hebt nog twee andere mensen bij je zitten. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom, dankjewel. ja Ik heb uh, twee uh, uh, mensen van Plus meegenomen. Een deelnemer. Kan je jezelf even voorstellen misschien? Ja, ik ben Mats en uh, ik ben een van de jongeren. Oké, okay. Nou, de, hartstikke goed. En, uh, en uh, Rens zit er ook bij. Hij, uh, hij is ook een van de jongerenwerkers daar bij Pluspunt. Begreep ja, ik? Ja, klopt. Ik ben zes jaar jongerenwerker nu hier in uh, Zandvoort. Ja, ja en uh, de, om, om de eerste vraag maar misschien even aan, uh, de, aan de Marieke te stellen. Uh, de, jullie zijn natuurlijk met het initiatief gekomen... voor het openstellen van uh, ja, een huiskamer, noemen jullie het zelf... voor de jongeren tijdens deze lockdown... Uh, ja, waarom juist nu dit initiatief? Uh, nou, om op deze vraag antwoord te geven. Uh, ja, dat hebben we eigenlijk ook op de flyer gezet. Uh, voor juiste kinderen waarvoor er eigenlijk nu te weinig ruimte is thuis. Uh, om wat voor reden dan ook. Uh, kunnen zij uh, naar de huiskamer komen. Uh, drie keer per week in de uh, kerstvakantie. Op de maandag, de woensdag en op de donderdag. Oké, okay. nou dat, dat, dat klinkt hartstikke mooi en uh, goed dat jullie dat uh, voor elkaar hebben gekregen. En uh, ja, om dan even terug te blikken op eigenlijk het hele jaar 2020, want dat was nog wel een uh, bewogen jaar. Dat wordt dus al vaker gevallen hier. Uh, ja, hoe heeft Jongerenwerk Zandvoort uh, zich uh, ondanks alles uh, door dit jaar heen geslagen? Uh, hoe, hoe probeerden jullie die jongeren bijvoorbeeld nog te bereiken? Ja, toen wij in het voorjaar natuurlijk uh, de eerste lockdown hadden. Toen uh, zijn we eigenlijk gelijk overgeschakeld met sowieso het straatwerk wat, wat meer te gaan doen. Nou uh, was het mooi dat Marieke hier in Zandvoort woont. Dus daar ook altijd op in kon spelen. En zijn we eigenlijk uh, gelijk, toen was het natuurlijk ook lekker weer in vergelijking met nu. Uh, hebben we eigenlijk heel veel buiten aangeboden. Dus we hebben allerlei toernooitjes gespeeld. Uh, veel sport en spel, maar ook gewoon soms een gesprek aangeknoopt op straat. En zo uh, hebben we het contact weten te houden. Ja. En hebben we ook online dingen aangeboden. En dat was in het begin uh, stroef, dat liep, ja, was, was voor iedereen natuurlijk wennen. Maar uh, ja, al met al uh, liep dat steeds beter, ook omdat iedereen natuurlijk online ging. Dus de hele Maatschappij. Mm -hmm. uh, ja, ging dat ook beter bij ons. En uh, ja, ja. Toen, toen we in de zomer weer steeds meer dingen mochten doen, konden we weer terug in het jeugdhonk. Konden we onze vaste activiteiten, chill-out, ook weer uh, laten plaatsvinden na de zomervakantie. Ja. En uh, ja, eigenlijk sinds vorige week is natuurlijk de lockdown echt weer, uh, weer terug en uh, ja, is het natuurlijk geweldig dat de gemeente ons de mogelijkheid biedt dat we toch voor een bepaalde doelgroep, ja. en dat zeg ik ook echt, een bepaalde doelgroep open kunnen. En niet, niet voor alle jongeren, dat is dan wel uh, het jammer, hè, want we willen er eigenlijk voor alle jongeren uit Zandvoort zijn. Maar uh, dat gaat hopelijk strakjes, als iedereen zich uh, aan de maatregelen blijft houden... Ja. Snel, weer, snel weer gebeuren. Ja, ja. En, uh, en, en die jongeren die dan uh, voorbij komen, zeker nu deze dagen... Uh, met welke zor zorgen zitten die jongeren die bij jullie langskomen... Uh, die jullie spreken het meest eigenlijk? Ja, nou ja, kijk, ik, ik dacht, hè, daar kan ik zelf antwoord op gaan geven... maar ja, dat vind ik ook in deze tijd, hè, met privacy... dat zijn natuurlijk ook wel uh, uh, verhalen hè, die, uh, uh, die ik niet zomaar kan delen. Dus ik heb een jongere gevraagd om... ...zijn verhaal te, te delen... ...en dat gaat makkelijk. Uh, nu doen. Ja, ik maak me... ...en ik spreek denk ik ook namens de andere jongeren... ...dat uh, wij heel erg zorgen maken om... ...alle activiteiten die worden georganiseerd... ...maar door de strengere maatregelen... ...dus niet, niet, nu niet door kunnen gaan. Oké, okay, en, uh, en uh, ook dat sociale contact mis je dan natuurlijk. Ja, precies. Ja, je mag niet, dus Nu mag je ook maar met één vriend... ...zeg maar naar buiten... Ja. En dan, dan zie je de andere juist weer niet en dan moet je elke keer an iets anders gaan proberen te regelen. Ja. ja. En uh, hoe heb jij daar dan uh, nog wat van proberen te maken het afgelopen jaar? Heeft, Plus, uh, heeft, uh, heeft het jongerenwerk jou in geholpen? Ja, ja, best wel gewoon dat ik hierheen kon en dan kon je juist met meerdere en uh, als je ging, bijvoorbeeld ging staan of lopen moest je een mondkapje Dus dan kon je met veel meer kon je praten zeg maar. Ja. Ja, en uh, wat, wat verwacht je dan eigenlijk van, uh, van volgend jaar? Want we blijven nog even in de lockdown. Of uh, ja, wat hoop je eigenlijk? Ik, ik denk dat ik het antwoord al weet. Maar... Ik hoop gewoon dat er in heel veel gemeentes wel al is. is een joan-kruifkooi. Oké. Okay. En waar, daar kan je gewoon echt, zeg maar, altijd sporten. Als het regent en als het mooi weer is... Het is... Altijd leuk om te voetballen en je kan de basketballen, je, je kan zeg maar hockey, je kan alles daar doen. Ja. En ik denk ook, ja, sporten buiten is gezond en. Uh, en ik ja. hoop uh, dat dat gaat komen. Ja, zeker. Ja, dat, dat zijn dan een van je wensen. Heeft, uh, heeft het jongerenwerk Zandvoort in zijn algemeen nog uh, wensen voor het nieuwe jaar? Uh, ja, wat zijn je volgens jou, Marieke dan weer even om terug naar jou te gaan, uh, de grootste uitdagingen voor Zandvoort met betrekking tot die jongeren? Um, nou, ik denk vooral dat wij hè, een plek bij verbieden en dat wij gewoon constant moeten inspringen op de maatregelen die er zijn. Ja. Ik denk zoals de start, hè, zoals Matt net ook al vertelde, hè, hij geeft dus aan bijvoorbeeld van, hè, ik heb behoefte aan, aan sport en aan spel. Dus we hebben bijvoorbeeld vanochtend ervoor gekozen om ook te gaan hardlopen, uh, want sportactiviteiten buiten mogen wel. Um, en, en dat soort dingen proberen we ja. constant uit te bouwen tot uh, grotere... Uh, structurele activiteiten. Ja. Dat wat de doelgroep vraagt, niet over ze denken, maar met ze denken. Precies, nou dat is inderdaad een goede gedachte. Uh, de, dan, dan ben ik altijd iemand die het graag een beetje op de politiek gooit. Uh, de, de, de, in welke verantwoordelijkheid heeft, heeft de gemeenteraad in Zandvoort? Uh, de, denk je dat er al voldoende werk wordt gemaakt van, uh, uh, van aandacht besteden aan jongeren in Zandvoort? Ja, ik kan niet anders zeggen dat ik uh, uh, met de gemeente Zandvoort een hele prettige samenwerking heb. Uh, we hebben bijvoorbeeld een brainstorm sessie gedaan tijdens Oud Nieuw. En als je dan ziet hoe de bereidheid is van de uh, gemeente, komt zelfs de burgemeester uh, langs om met de jongeren in gesprek te gaan. Ja. Dus ja, ik, ik zie dat eigenlijk wel heel erg positief in. En al die tijd ja, uh, voelen wij ons gezien en, en gesteund. En uh, uh, uh, de kansen worden ook benut. Dus um, um, ja, ik denk als we kunnen gaan uitbouwen... Uh, en de maatregelen van de lockdown nemen af... dan zie ik, zie ik 2021 heel kansrijk in. Ja. Omdat we gewoon een sterk fundamental standpunt hebben. Ja, precies. Nou ja, inderdaad, inderdaad. Met die positiviteit denk ik wel dat uh, jullie er zullen komen. En uh, dat is hartstikke, hartstikke goed. En die motivatie ook vooral vast blijven houden. Heb je nog een boodschap uh, ja, voor, de, voor die jongeren... Uh, die Sanfordse jongeren dan even specifiek, uh, die misschien nu wel luistert? Zeker. Die gaat uh, Rent vertellen. Hier hebben we even op En uh, hier komt onze Rent. Nee, ik denk dat als, uh, als de jongeren nu luisteren, um, ja, dat het gewoon belangrijk is. Nu zijn we natuurlijk open voor ja, echt de jongeren die het thuis niet zo prettig hebben. En waar ze eigenlijk gewoon nu helemaal, omdat je gewoon zo op elkaars lip zit, uh, ja, um, het prettig zou vinden om om even weg te gaan, dan, uh, dan, zijn wij, uh, dan zijn wij hier om je te verwelkomen en zullen we een hele leuke middag hebben. Um, straks, als de lockdown weer voorbij is, dan hopen we eigenlijk dat we alle jongeren weer kunnen verwelkomen. En dan, uh, dan bedoel ik dat we op de maandagavond en de woensdagavond het jeugdhonk hebben van 7 tot 10. En ja. dat we op de maandag en donderdagmiddag de chill-out hebben van 3 tot 5 voor alle groep 7, 8 kinderen. Ja, precies. Ja. Nou, dat, dat, dat is een hartstikke mooi en ik hoop dat jullie dat... Uh, kunnen gaan doen. Het nummer wat ik nu even klaar heb, gestaan, dat heb, uh, klaar heb staan, dat uh, heb ik uh, doorgekregen ook van jullie, het nummer M&M uh, uh, met uh, Lose Yourself. Of van M&M het nummer Lose Yourself. Waarom juist dat nummer? Nou, ik moet jullie eerlijk zeggen, er zijn uh, uh, twee representants voor Ziggy en Daan. Mm -hmm. uh, ik wilde eigenlijk een nummer van hun uh, uh, eigenlijk, uh, nu laten horen, maar dat kon helaas niet. Uh, en toen heeft een van de jongens heeft meegegeven dat dit zijn inspiratiebron was. Okay. En, uh, zij zijn denk ik toch wel een voorbeeld ook voor de Zandvoortse jongeren. Hoe je dingen kunt opzetten, uh, Positiviteit en hoe zwaar het ook is. Er zit altijd ergens een kant in. En pak uh, hem. Ja, het is een van onze favoriete nummers. Dus uh, ik hoop uh, dat er mensen iets aan hebben. Dat zijn, uh, dat zijn hele mooie woorden. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. En, uh... Uh, alle goed gewenst voor het nieuwe jaar en een uh, hele fijne kerst. Dan gaan we hem draaien. M&M, lose yourself. Speciaal voor ja. die uh, Zandvoortse jongeren. Jij ook bedankt. Helemaal goed. Doei doei. Hoi. <laughs> opportunity to seize everything you ever wanted one moment that you captured.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 Order, new world order, a normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. Away from fear Was I stupid? De laatste toon spelen we dit nummer af No Time To Die van uh, Billie Eilish en dat brengt ons uh, ja, toch wel een beetje bij dat trieste filmjaar 2020. Ja, dramatisch natuurlijk hè? Ja, zeker voor dit, uh, dit nummer No Time To Die, ja, de James Bond de film. De James Bond film, de laatste met acteur Daniel Craig, gewoon naar volgend jaar verschoven ja. en dat is, dat is denk ik eigenlijk gewoon het moraal van het hele filmjaar, naar volgend jaar verschoven. Ja. Ja, inderdaad, volgend jaar beter. En ja. uh, uh, wat komt er eigenlijk nog meer uit? Uh? Nou goed, uh, volgend jaar kunnen we natuurlijk wel echt een paar grote films verwachten. Natuurlijk Marvel's Black Widow komt uit, uh, daar kijk ik nu ook al naar uit. Dat is denk ik ook het eerste jaar dat er geen mar nieuwe Marvel-film is uit te komen, echt in een paar ja. jaar. Voor mij is dat, was dat laatste jaar in 2010 of zo. Ik in ieder geval een tijdje terug. En natuurlijk Fast and Furious 9, die gewoon eigenlijk gelijk een jaar geleden werd. Dat waar ik allemaal zeiden van een jaar geleden, waar gaat dat over? alsof we er uh, bijna af zouden zijn. En dan uiteindelijk... Oh ja. uh, en uiteindelijk denk je toch, oh, best wel logisch. Best het is, wel logisch, jongens. Ja, zijn nu de enige films... die maar één delay hebben James Bond. Het is voor mij vijf keer gedelayet of vier keer. Ja, inderdaad, uh, heel vaak uitgesteld. <sus> ja. Uh, uh, ja, ja, als het weer allemaal kan, welke ja. film ga je dan als eerst kijken... of ga je ze allemaal gewoon nou, Ik ga ze natuurlijk allemaal kijken, maar ik kijk ook wel uit... De, die Nederlandse film die net in de quiz voorbij kan, die ga ik zeker kijken en... Uh, ja, ja. natuurlijk de Marvel films volgend jaar als uitkomen. Ja, nou, zeker. Ja. Zeker om uh, iets uh, naar, om naar uit te kijken. Ja. Naar welke film kijk jij uit, Gijs? Um, nou, ik, niet per se naar één film, maar waar ik wel naar uitkijk is: ja, we hebben nu inderdaad, zoals je net zei, eigenlijk gewoon één filmjaar verschoven. Dus hebben we volgend jaar twee filmjaren ineens, in één. Ineens, daar, daar, dat, Een is, dat, is, dat is dat, ja, precies, super veel meer. Ja, super veel pluspunt. Wordt dat beter dan 2019-vragen? Ja. Ja. Ja. We, we gaan het zien. We gaan het zien, inderdaad. De, de, de, de. Dat blijven we maar zeggen. We gaan het zien, maar dat is het ook. We, gaan, ja, ja, het we, we, we, we moeten het gewoon gaan zien. En ja, het is heel moeilijk. We, we gaan ja. het zien en we moeten het gaan zien. Ja, ja, ja. ja, en we moeten het gaan zien gewoon voor het uh, nieuwe jaar. Ook wat betreft dat uh, entertainmentstukje. En ik hoop natuurlijk ook voor alle, de hele culturele sector in Nederland... Sowieso. dat dat eindelijk weer een beetje opgestart kan worden. Want ja, uh, ja die mensen die hebben het ook uh, hartstikke het zwaar gehad voor 2020... En uh, de, zeker ook voor jongeren en zo... Uh, biedt Cultuur altijd een uh, goede uitlaatklep. Dus zeker ook voor de jongeren... hopen we natuurlijk dat het weer een beetje open kan. Maar ja, die hoop is zo simpel. Maar toch, ja, je hoopt dat het zo snel mogelijk komt. En dan heb ik dit mooie nummer... van uh, Smith Burroughs klaarstaan. En die kreeg ik dan getipt door uh, Mike... En ja, uh, ja hoe, hoe heet het nummer eigenlijk We en waarom heb je nu verkozen? Uh, When the Thames froze. Ik vind het een heel mooi nummer. Ik heb het eigenlijk vorig jaar op de radio gehoord voor het eerst. En ik dacht eigenlijk al oh, gelijk. Het is echt... Uh, het is een, ik, ik, ik wou eerst Last Christmas, maar je zei geen populaire hits. Dus ik denk, uh, dit is een mooi alternatief. <laughs> ja, inderdaad. En uh, het past toch een beetje bij, bij, dit, bij die tijd van het jaar ja. dan. Heel goed. Hier is uh, When the Thames froze. Van Smith Burroughs. Ja. ja.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 Even though denkend aan deze band, Smith Burrow? Ja, mooi nummer. Je toch, uh, ja, inderdaad, hartstikke mooi nummer. Prachtig uitgekozen, Mike. Past mooi ja, in ok. dit programma, When the Theme Froze. Maar als je alleen al denkt aan dit soort bands en uh, nog meer ook kleinschalige bands in Nederland, maar die toch wel echt een, ja, een flink genre, zeg maar, hebben staan... Denk aan het rockgenre of uh, ja. uh, de, zeg maar echt waar veel energie uit moet komen. Die hebben de afgelopen tijd moeten optreden voor een publiek van 30 man wat alleen maar moet blijven zitten. Ja. ja. Dan, dan, dan is de… Metalband, metal zit je er ook niet echt. Ja, nee. Dan, ja, dan is de je, energie er niet. Maar ook Nou ja, dan kun je beter gewoon naar de cd luisteren thuis Ja, dan is de energie er ook een beetje uit. Precies. Een, uh, de, de, de artiesten die het op dit moment nog altijd uh, dag in en dag uit volhouden, nog een extra hart om de riem voor hen. Uh, maar daarover gesproken willen wij nog het volgende zeggen aan jou als luisteraar. 2020 was een jaar waarin veel gebeurde. Te veel om dat alles te bespreken in 4 uur radio. Maar toch, we hebben het geprobeerd met u als luisteraar en samen met mijn sidekicks. In het programma 2020 onder controle. Een terugblik gebode, geboden op een bewogen jaar. Een jaar van rouw, onzekerheid en de terugkerende polarisatie. Maar tegelijkertijd hebben we samen in Nederland met 17 miljoen mensen laten zien dat het kan. Solidariteit, daarin vond men steun. Denk aan dit voorjaar. En ook de hoop die we niet mogen verliezen. hou dat vast. Het perspectief voor de toekomst is wellicht best wel duister en onzeker. Het klinkt heel simpel, maar toch zeg ik tegen jou als luisteraar, houd moed. 2020 zal een jaar worden waarin we het virus hopelijk eindelijk kunnen overwinnen... Een jaar waarin je wellicht weer eindelijk je dierbare familie kan ontarmen. Of uiteindelijk weer eens kan ontspannen op een vrijdagmiddag lekker in café samen met je vrienden. Het zal ook een jaar worden waarin we er misschien dan eindelijk echt weer iets meer kan. Genieten van de beste films in de bioscoop. De theaters en musea zullen weer eens echt de kans krijgen om van 2021 wel een succesvol jaar te kunnen maken. Dit alles kan alleen als we hoop houden. Blijven omkijken naar elkaar en als we er met z'n allen een, ste een steentje bijdragen. Om van 2021 een beter jaar te maken. Ja, dan geloven wij dat iedereen die nu zit te luisteren, jong en oud. En hun familie en vrienden, hun dierbaren. Uh, wij wensen hen een, een fijn kerstfeest toe. En alvast veel geluk voor het nieuwe jaar 2021. Het wordt beter. Bedankt voor het luisteren naar dit programma 2020 OnControl. Ik bedank jou thuis daar als luisteraar. En ik wens je heel veel geluk voor het nieuwe jaar. En dat zeg ik namens iedereen in deze studio. Heel erg bedankt voor het luisteren. En dan nu... Chris Ria.